Acht uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. Verschillende zorgverzekeraars sturen informatie over het surfgedrag van hun websitebezoekers door naar Facebook. Dat blijkt het onderzoek van de NOS. Bij mensen die op sites van onder meer Mensis, ONVZ of Ora zoeken naar informatie wordt ook een zogenoemde Facebook-pixel-plugin geladen. Zo kunnen de verzekeraars een potentiële klant een online advertentie tonen. Van de veertig zorgverzekeraars die de NOS onderzocht... stuurde elf het zoekgedrag van bezoekers door naar Facebook. Nederland wilde toegangspoort worden voor Amerikaans defensiematerieel... dat naar verschillende Europese landen vervoerd moet worden. Dat zegt minister Beideveld, die vandaag in het Pentagon... een gesprek had met haar Amerikaanse collega. Volgens haar is de ligging van Nederland gunstig... en hebben we de logistieke ervaring. De twee spraken ook over het defensiebudget. Het Nederlands kabinet trekt extra geld uit... maar volgens de Amerikanen lang niet genoeg.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 Het weer, vooral in het midden- en oosten, is er weer kans op flinke buien. Mogelijk met onweer, hagel en veel regen. Morgen is het wisselend bewolkt en eerst zo goed als droog. Later op de dag vanuit het zuidoosten buien met kans op onweer. En het wordt morgen 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Klootzak. Ja, het is een overzichtelijk woord... Uh, we zitten tegenover een man ja, die de, ja, de eminente oudheid uh, voor ons ontvouwt... in zijn boeken, Fick Maar die bedient zich er wel eens van, van dat woord. Dat kan, ja. Ik heb wel... Tegenover zijn eigen redacteur. Ja, dat is, maar daar heb ik een, een enorm goede band mee. Ik ben, omdat als ik wat inlever... toen ik de eerste keer wat inleverde... toen kreeg ik... Uh, de tekst terug met allemaal potloodstrepen erin. Van hem. Ja, en toen zei ik tegen mijn vrouw... grote klootzak. Maar toen gingen we het samen doornemen. Toen zei, ja, hier heeft hij gelijk en daar heeft hij gelijk, <laughs> en daar heeft hij gelijk en daar heeft hij gelijk. En daar heeft hij gelijk. En nu is hij een van mijn beste vrienden. Ik bedoel, het is een uh, fantastische redacteur, Rob Zwedijk. En dat is een... een ik wens iedereen zo'n redacteur toe. Ja, en nu eindigt bijna elk telefoongesprek... met jouw mededeling Dag Klootzak. Ja, dat ja, ja, het, het, het, het, het gebeurt wel eens, ja. Maar wij kunnen samen, wij gaan ook vaak... En dan zegt hij ook altijd, naar nee, die vuile Ajax-tent, dan gaan we naar Schiltema. En dan gaan we daar, want er zijn allebei Feyenoord-supporters. En dan gaan we naar, uh, daarheen. We zijn net mensen, ook wij in de top van de wetenschap. Ja, ja. Zo, zo is dat. We, we spraken uh, voor de klok van achten uh, heel kort even over uh, een uh, stuk muziek. Ja. Eloquente muziek. Even, even oppikken. Ja. Om te beginnen, ken je de componist? Brahms Een lied van Brahms en, en de zanger. Die ken ik, heb ik heel goed gekend. Dat uh, is Berna Kruisen. En die heeft op mij een grote invloed gehad. Toen ik in het tweede jaar van mijn studie allemaal niet zo goed zag zitten. Toen ging ik naar Ibiza, waar toen veel mensen heen gingen. En daar werd ik uh, zeil- en duikinstructeur. En daar ontmoette ik toen Berna Kruijsen. En een jaar later zijn we teruggegaan. En toen zijn we uh, nou, gaan duiken. Gewoon als, als jonge jongens. Hij was tien jaar, twaalf jaar ouder dan ik. Uh -huh. nou, deed hij? En hij had een, een, een, een gezin, dat ging dan ook mee. En ik kwam op de motor alleen naar, uh, naar Ibiza. En wij raakten bevriend, heel goed bevriend. Was hij toen al, al, al zanger? Was ja, hij, hij was een zanger en hij was al bekend. Want midden in de zomer moest je altijd naar Aix en provence dan moest hij naar een of ander groot uh, festival toe... om daar dan even te zingen. En dan kwam hij een week later kwam hij weer terug. En we hebben heel veel samen uh, gedoken. En ja, dat was het, ja. Nou, nee. Nou ja, want je dook naar iets. Ja, wij, wij, wij hadden, uh, op een gegeven moment hadden we een wrak ontdekt... En we gingen naar het museum toe en we zeiden... we kunnen u een amfor aanbieden. we boden die aan. En toen was de directeur van het museum in Ibiza-stad... die was heel lauloene en die zei... ja, maar we hebben al zoveel amforen. Want Jullie waren daar onder de waterspiegel iets voor Ja, gekomen. Ja, en toen een dag later zaten we op een terras... en toen kwamen we een antiekair tegen. En wij vertelden dat verhaal. En toen zei hij, maar waarom geef je ze niet aan mij? Want dan krijg je daarvoor... Een paar honderd gulden. Het was toen een hoop geld. Leuk en ik praat over de jaren 63, 64. Dus een hoop geld. En dat hebben we toen gedaan, want Bernard had altijd geld nodig... en ik uh, wilde ook langer blijven op Ibiza. En toen uh, verkochten wij uh, de amforen aan deze uh, meneer. En ja, ik was toen gewoon rijk, ja. En, en, en waarom zeg je, uh, is dat niet zomaar een anekdote... maar heeft dat een betekenis gekregen in mijn nou, leven? Nou, het heeft een betekenis gekregen omdat ik het toen deed... maar... Op een gegeven moment ging het ook knagen. Want ik studeerde klassieke talen. En met. Uh, uh, ik, ik had een grote belangstelling voor archeologie. Ik heb ook al mijn scripties over onderwaterarcheologie gemaakt. <kijkt> en ik vond dat toen niet netjes. Ik heb dat ook opgebiecht aan Bastet. Fred Bastet, de grote couperingscanner. die toen hoogleraar archeologie was. Maar die maakte zich niet zo druk erom. Die zei. er zijn tienduizenden van die amforen. Dus het, je je hoefde... mag er best een paar veranderen. <kijkt> was... Maar goed. Uh, en het heeft voor mij ook betekend dat ik toen, toen die oudheid naderbij kwam, ik die Amphoren zag, dat die oudheid voor mij ging leven. Je kon het toen... aanraken, letterlijk. Ja, tot dan toe vond ik de studie van de klassieke mm -hmm. met taalkunde vond ik allemaal niet zo boeiend. Dus en toen ik, ging ik terug na een half jaar daar geweest te zijn. En toen vond ik het, de studie fantastisch. Ja, toen... ja. Nou, nou, nou is. Menigene wel eens in Pompeii geweest. Ja. En, en voor iedereen gaat dat leven als je, oh paradox, die dode mensen eh, daar versteend ziet. Die versteende ziet. mensen zitten. Ja. Maar hoe, hoe komt het dat jij zo gebiologeerd bent door die oudheid? Heb je daar een antwoord op? Wat is het nou daarin dat jou zo fascineert? Nou, Omdat het nog puur is. Je kan bij de oudheid kun je met betrekkelijk weinig bronnen veel meer je gedachten erover laten gaan. Dat is net als bij het boekje van Catalina en bij andere dingen. Mijn collega's aan de Universiteit van Amsterdam... voor nieuwe en nieuwste geschiedenissen zeiden wel eens... je hebt oude geschiedenis en echte geschiedenis. Oude geschiedenis is meer oude geschiedenis. Je hebt natuurlijk betrekkelijk weinig bronnen. Je moet het doen met vaak weinig literaire teksten. Je hebt wat papier, je mm -hmm. hebt inscripties... Maar er is niet zoveel. Je bent een detective. Ja, je, veel meer kan je dus je gedachten laten gaan. En dat is ook het, het, het, het leuke van die oudheid. Dat uh, ook je eigen insteek daarin, die maakt wat je dan over die oudheid ja, gaat vertellen. Ik, ik heb jaren bij mij op de wc een dichtbundel gehad van Marciales. Ja. Uh, en wat mij zo fascineerde, het, het duurde echt wel uh, jaren voordat hij uit de wc was. Dat, dat bij ieder gedicht dacht ik, die mensen hadden dat. Toen dus ook. Jaloezie. Gelazer uh, tussen mensen die ergens uh, in dienst waren. Ja. Gedoe met geld. Ja. Uh, Vrouwen. Hij zeker. Hij zeker, uh, hij ja. Uh, <coughs> en uh, is dat ook iets wat bij jou meespeelt? Dat, dat er eigenlijk niet zoveel verschil nee, lijkt nou, te zijn dat, tussen dat, dat, die mensen toen en kijk, nu? Kijk, de mens verandert niet alleen zijn omgevingsfactoren. Ik bedoel, wij hebben dezelfde eigenschappen. Goedheid, slechtheid, jaloezie, naijver, noem het allemaal maar op. Dat had je in de oudheid natuurlijk ook. En dat wordt door de ouden vaak. Ja, heel duidelijk overgeschreven. Mm -hmm. Ik bedoel, je, je, je, je kunt met name bij die dichters... je noemt nou Martialis... die dan op een gegeven ogenblik zegt van een, een intellectueel die uh, uh, moeite heeft... met die enorme salarissen van toptennissers, voetballers, et cetera. Dat Martialis zegt, ik schrijf de mooiste gedichten... Ja. en de eerste ja, de beste wagenmensen verdienen meer dan ik. En, en dat, is, dat is natuurlijk precies hetzelfde ja. als nu. Dat iedereen zegt, ja, die Wesley Snijder die zit zich in Qatar om schild te verdienen en ik krijg niks. Ja. En als je dan kijkt naar hè, die mix van toen, goed, slecht... en die mix van nu, hè, uh, waar zit uh, de zakkenwasser in Vic Meijer? Je zegt ja, in alle eerlijkheid. Hoe dat... doe je de zakken wassen? Nou, Je hebt al wel goede trekken, slechte trekken. Wat, wat is nou iets van jezelf waarvan je zegt... Uh, heb ik nou, moeite ik, mee, Fik? Ik Fink? heb A, heel weinig geduld. Ik kan kwaad worden. Vroeger sloeg ik, nu niet meer. Eh... Uh, nou, slaan er ook een groot woord. Maar dan werd ik, ik kwaaier. Wat ik niet heb, ik heb geen jaloezie. Ik ben niet jaloers op, op, op mensen die... Je kunt die, bewonderen. Ja, ik heb bewondering hebben voor mensen. Dat, maar echte jaloezie, dat, dat, dat, dat heb ik niet. Dat vind ik ook jammer als mensen daar uh, uh, uiting aan geven. Dat heb ik. Maar ik ben zeer ongedurig. kan kwaad worden. En soms onberedeneerd kwaad worden. Snel uh, ontvlambaar. Mm -hmm. En nog steeds, uh, uh, dat kan, ja. Waarom ben je gestopt met drinken? Uh, nou, ik dronk bij vlagen, maar nooit echt heel veel. Maar ik, ik heb het gedaan toen ik in Iran kwam. Daar kom ik heel graag. Daar leid ik mensen rond. En dat vind ik een prachtig land. Met alle problemen die, die er zijn. Mm -hmm. En daar mag niks gedronken worden. En op een gegeven moment gaat het je dan ook eigenlijk bijna minder smaken. En ik drink dan wel eens een biertje of zo, maar, maar bijna niet meer. Uh, je raakt daardoor ook minder uit die controle. Ja, ja. Nou, ik, niet, als, ik heb geen kwaaie dronk. Ik had nooit een kwaaie dronk. Ik bedoel, ik, ik, ik, je ziet wel eens mensen als ze drinken... die agressief wordt, had ik nooit. Nee, dat, dat niet. Ik bedoel, ik, ik, ik werd alleen zat. Ja, <laughs> dat gebeurde. Ja. Maar die en tijden wat, zijn lang voorbij. En, en wat vind je mooi en goed aan jezelf? Waar durf je trots op te zijn? Nou, waar ik best trots op ben... dat ik die oudheid een beetje toegankelijk heb gemaakt uh, voor mensen. Uh -huh. En dat ik uh, die reizen die ik begrijp over die oudheid kan vertellen. Ja, bedoel zelfs die kleinkinderen ja, die, kleinkinderen, die, mee die het echt. Mijn kleinkinderen, dat zijn uh, schatten. Vijf jongens, een drieling en twee anderen. En die willen helemaal geen Winnie de Pooh. Die willen uh, die, die, opa en, en de oudheid. Die willen mee. Dus wij gingen in Rome lopen dan rond. En dan uh, vertel ik, of in Griekenland. En uh, dan vertellen ze ook dat ik een busje aan Vlaarden reed. Dus, uh, Pardon? Ja, Ik reed een straatje binnen in hun uh, plaatsje in Griekenland. En mijn zoon zei nog, die zat in de bus kijk nou even uit, ga eerst kijken. Maar ik denk, ik kan er wel door. En ik zo de rechterkant open. En die kleinkinderen eens opa, laten we dat nog eens halen? Ja, ja dat is een, is een feest. Ja, dat God, dus ja. dat was een hele leuke... Het ja, is een drieling. Op mijn verjaardag geboren. Mm. Dus we hebben ook nog de zogenaamde 12 augustus club. Dat is ook volgens mij de verjaardag van Klaas-Jan Hunterlaar. Ja, die hebben we ooit aangeschreven als voorzitter van de club. <laughs> maar die daar hebben we gestuurd naar Gelsenkirchen. En ja. voetbalde die bij, bij Schalke, Maar hebben geen antwoord gekregen. Nee, nee. En hoe denk je nou dat, dat iemand uit de oudheid naar jou zou hebben gekeken? Wat vermoed je dat ze zo'n Catilina of zo'n Cicero van een Vic zou hebben gevonden? Nou, dat zou uh, de best problematisch zijn geweest. Omdat Cicero was natuurlijk een, ja, een begrip. Mm -hmm. en, en, en die heeft hem zwart gemaakt. En als ik dus met een andere mening daarover kom... en ik uit in het boekje vooral mijn twijfels... dan zouden ze dat misschien niet... Helemaal. Uh, ja, prettig, uh, nog even uh, sa samenballen. He, die, die, die, die naargeestige reputatie van Catilina. daarvan zeg jij dat zou wel eens heel erg mee uh, hebben kunnen vallen. En uh, ze hebben hem zwart gemaakt omdat ze hem misschien als een bedreiging zagen. want ja. hij kwam met positieve geluiden. Uh, voor de sloebers in de Romeinse samenleving. He, en, en mensen als Cicero, zeg je. die zouden jou dus niet gewaardeerd hebben. Nee. omwille van dit initiatief. Nee, maar de meeste mensen in de moderne tijd zouden Cicero's politieke ideeën. Niet zo gewaardeerd hebben. Je, je moet je voorstellen. Cicero was als een hele oude. Uh, rechts, heel rechts georiënteerd. Een hele. Uh, maar, Law and order. Ja, maar een briljant redenaar. Briljant. In één woord uit. Toen ik uh, in 1973 op Katalin probeerde. Kon ik het niet waarderen. Maar nu ik ouder. En hopelijk iets wijzer geworden ben. Denk ik. zoiets fraais. In wie, wie is de Cicero van onze tijd? Dat Pak ze een politicus van wie je zegt nou? Ja, ik, noem, ik noemde al een beetje uh, I.A. Diepenhorst. Ja, en, nee, maar voor nu. Die ja, er is, is alweer 25 jaar dood. Er is er, is er, er, is er volgens mij niet één die zo'n mooie uh, redenvoering kan houden. En ik denk dat Baudet het van zichzelf een beetje denkt dat hij dat zou kunnen zijn. En misschien is hij dat ook. Ik ken de hele man niet. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik ben niet eens met zijn politieke ideeën. Nee, oké. Okay, maar, maar, nee. maar Latijn, dat, dat... Nee, maar daar, daar heb ik het nu meer dan voldoende over gehad. Ja. Maar als je nu de kwaliteit van de, de politiek... de hedendaagse politiek ja, afzet tegen de kwaliteit... van wat jij voorbij hebt zien komen aan teksten... Uh, ja. in het Romeinse Rijk van die tijd. De diepte, de nuances, het oog voor de complexiteit van een samenleving. Hoe meet je dat dan? Hoe leg je de manier nou ja, dat, waarop dat, we nu dat, praten dat is, in Den Haag dat, naast die tijd? Dat, dat, dat is buitengewoon moeilijk. Nou ken ik niet zoveel politici van nabij. Ik ken er één heel goed, Daar heb ik ooit een boekwachtrijs, dat is Dries van Acht, die is meegegaan op reis. En die zegt ook altijd tegen mij dat politiek ook heel vluchtig en luchtig is. Nee, ja, maar ik heb het nu over de kwaliteit ja, van de redenvoeringen, van de inzichten. Ja, maar die zie ik dus bijna niet... Als ik, in, ik volg wel eens die debatten in de Tweede Kamer... maar dan hoor ik zelden of nooit zo'n verhaal... als nou Ted Cruz uh, nadeed van Cicero, wat, wat ik op zich wel mooi vond... Uh -huh. alleen de aanleiding was niet helemaal juist. Uh -huh. Maar dat, dat, dat prachtige taalgebruik, dat is er bijna niet meer... Maar, allemaal... maar, ook, maar ook dus zelfs de inhoud eigenlijk. Ja, het is allemaal veel. Het is allemaal gehyped. Het is allemaal heel vluchtig. En, en, en dat... Maar wacht eens even. We, we hebben zo'n zo opvatting dat de mensheid zich ontwikkelt. Ja? We verdiepen ons. Uh, er komen allemaal nieuwe technische gadgets bij. Ja? De gezondheidszorg wordt beter. Onderwijsspeil neemt toe. Maar jij zegt eigenlijk als je ja, kijkt naar de politiek en de inhoud ervan. Ja, maar dat is hem juist. Kijk, Cicero kon praten omdat de maatschappij was veel minder dynamisch. Die veranderde niet. Die bleef gewoon bijna hetzelfde. Een boer die leefde in 400 voor Christus... leefde niet wezenlijk anders dan een boer 300 na Christus. Nou, wat hebben wij allemaal niet meegemaakt? We hebben meegemaakt de uh, eerst akkerbouw, landbouw... gemengde bedrijven, een beetje industrialisatie. Toen kwam de computerrevolutie, nu komen er weer nieuwe dingen. Het gaat allemaal razendsnel. Dus je kunt nooit meer op het verleden... Gaan doen. Dat beschouwende, he, wat een groot blijk van kwaliteit... van die Romeinse politiek was... dat kun je tegenwoordig niet meer nee, veroorloven. Dat kun je niet meer veroorloven. Het gaat zo razendsnel. Het verandert allemaal. Dus je mag het politici, die, al ironie, amper nog kwalijk nemen. Dat is ook wel. Het wordt, wordt gehyped. De mening van de dag. En je ziet wat een journalist dan vaak... aan, aan, aan uh, research naar boven brengt... wordt dan in de politiek in één keer... Uh, naar voren gehaald. N niet dat ze het vaak zelf doen. Het is, ook, het is ook ongelooflijk moeilijk. Het gaat ook razendsnel. Niemand weet precies... Wat er gaat gebeuren. Nu zegt iedereen, de economie gaat goed. Maar het kan best zijn dat over twee jaar we gewoon in een crisis duiken. Wat is je huidige leeftijd ook alweer? Wat is het? Wat is je huidige leeftijd ook alweer? 75. Ja. Wat, is, wat is nou... Uh, want je ligt op het sterfbed in dit uur. Dat hebben we afgesproken. Hè? Wat, wat is nou de ontwikkeling waarvan je zegt... Nou, terugblikkend op die drie kwart eeuw... Is dit toch eigenlijk de grote lijn geweest die nou, ik zie? Nou, wat, wat, wat ik wel heb... En dan had ik het met mijn mijn broers over, omdat mijn zus pas gestorven is, hadden we het erover. Waar, uh, waardoor, of hoe, hoe kan dat? Die dus? was uh, oud en, en, en, en dement en, uh, uh, nou ja, goed, uh, dat gebeurt. Ja, ja. En toen zaten wij bij elkaar en toen zeiden wij, ook bij elkaar... wij zijn geboren in of vlak na of vlak voor de Tweede Wereldoorlog... zo'n dus groot katholiek gezin, in de Tweede Wereldoorlog... en we hebben eigenlijk alleen maar opgang meegemaakt. En als ik dan zie, de huidige jeugd nu... Hoe zwaar die het heeft. Ik heb hem in mijn hele leven drie keer gesolliciteerd. Als je ziet nu. Mensen hebben een, een curriculum vitae. Dat bestaat alleen maar uit sollicitaties. En dan ja. hebben ze nog niks. Ja. En, en wij hebben dus ook geluk gehad. Wij zijn opgegaan. In die opgang van de samenleving. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar... je hebt eigenlijk een zondagskind bestaan geleid. Nou dat vind ik wel ja. ja daar kom ik ook eerlijk vooruit. En dat, dat, dat vind ik mm, ook. En, en, nog... Een tegenover en, en nog ik heb een, een vak uitgeoefend. Dat je kunt blijven. Beoefenen, zolang het hierboven nog een beetje blijft werken. Is er dan geen moment geweest in je leven... daar zou je toch betrekkelijk uniek in zijn... dat je zegt, daar betaalde ik een prijs... daar bracht ik een offer... daar, daar maakte ik iets heel pijnlijks mee? Nee, ik heb niet, niet, nee, ik heb niet echt een... Wat een zegen. Een, niet echt een offer moeten brengen. Ik bedoel, ik ben wel van katholieke huizen... dan moet je dat ook misschien ook wel denken... in het christendom. Uh, maar dat heb ik nooit echt gehad. Het is eigenlijk ja, een... een, een, een en nog steeds een heerlijk leven. En dat komt omdat dat vak is mij ook steeds meer, meer, meer gaan boeien. En ik probeer steeds meer de hedendaagse maatschappij... via die rare teksten van Cicero, mm -hmm. et cetera, te begrijpen. Uh, kijk, er is wel iets onttoverd in jouw leven. Ja? Je, je was uh, volgens mij een briljante misdienaar. Ja, ik was een hele goede misdienaar. Nou, wat maakte jou echt zo'n goede misdienaar? Nou, omdat ik niet een van de domsten was... mocht ik ook wel eens bruidsmissen en begrafenissen missen doen. En... Ik ben zelfs nog in vier Gym een blauwe maandag lid geweest... van het priesterclubje, maar dat duurde maar heel kort. Vergeven ja, je die jeugdzonde. Ja, vergeven die jeugd. hebben meer <lacht> mensen meegemaakt. Ja. Franciscanisch, overigens prima onderwijs. En, en bovendien had ik les van mijn vader. Mijn vader was geschiedenisleraar. Het was en, niet altijd een feest, dacht ik. Nou, maar we hadden een stilzwijgende af, afspraak. Ik kreeg nooit beurten van mijn vader. <lacht> en, uh, <lacht> en jij pestte hem nooit. Nee, mijn vader kon prima oordeel, houden, want hij had... Uh, prima uh, uh, verteller. Ja, maar goed, kijk. Uh, uh, uitstekende misdienaar. Fijn katholiek milieu. Maar als ik goed ben geïnformeerd, geloven doe je niet meer. Nee. Nou, dat is... Ik geloof niet meer, maar de figuur van Jezus is mij meer gaan uh, beïnvloeden dan ik denk. Ik denk ook... Uh, bijvoorbeeld, uh, dat las ik ook in een interview met Bas Heijnen. En daar was ik het wel mee eens. Je bent het lang niet altijd met hem eens, maar toen die sprak over uh, die bergreden, Matthäus 5, hm. daar kun je natuurlijk niks op tegen hebben. Dat is natuurlijk een prachtig... alleen hij is niet te realiseren in deze complexe samenleving. Nee, even de essentie daarvan. De bergreden, dat Jezus staat op een berg... En die, en, en die spreekt dan de mensen toe... zalig, de armen van geest, de hongerigen, de dorstigen... Catalina zou het gezegd kunnen hebben. Maar ja, hoewel van Catalina weten we het niet... maar van, van Jezus weten we het al wel. En die is er net zo slecht afgekomen als Catalina eigenlijk... Ja, ja dat is mooi. En dat maar... gaat we wel steeds meer, steeds meer doen. Ik heb ook een boek gemaakt over, over, ja, over zeker. je... Er is, is er weinig in ontgaan. Het heeft waanzinnig goed verkocht. Maar uh, heeft het je uh, ook op geen enkele manier... Uh, een, een, ja, op de een of andere manier bezeerd dat je dat geloof... waar je uh, mee wordt opgevoed, dat je dat op zekere dag verliest? Nou ja, je, je verliest dat. Ik, ik denk dat wel. Er gaat bijna geen dag voorbij... Of dat ik niet een stukje lees, ik heb zo'n klein zak bij in het Nieuwe Testament. Ik bedoel, het Oude Testament, dat lazen de protestanten, de Katholieken. Ja, en dat hadden is Bijbel... stukken van de Bijbel waarin kinderen van ongelovigen op rotsen worden het stuk ja, geslagen. En, en dan konden ze precies zeggen dat het komt uit dat en dat. Ja. Bijbelboek, dat kunnen wij niet. Maar dat nieuwe boek, dat, dat het Nieuwe Testament. Blijft, hoe je het ook of keert, een prachtig werk. Want daar is niks mis mee. Dus de poëzie van de Bijbel is je nog steeds dierbaar. Ja, dat is nog steeds dierbaar. En ik kan daar ook best plezier aan beleven om dat te lezen. Dus ik, een van mijn beste aankopen in de jaren zestig. Voor vijf gulden, 25. Kocht je dan zo'n zakbijbeltje. Ja. Prachtig uitgegeven. En dan stop je zo in je zak. En als ik op reis ga met mensen. Dan kan ik altijd stukjes, als in Korinthe zijn. Stukjes van Paulus over voorlezen. Ja. En welk wat raadsel zou je nou nog graag willen ontraadselen? Kijk, als je 75 bent, kun je niet zeggen... ik ga nog 19 boeken maken. Dan, nee. dan komen de, de, de beslissingen die komen er nauwer op aan. Ja. Wat, wat wil je echt nog... Nou, daar ben ik nu over aan het denken, want... Uh... Mijn lieve vrouw zei tegen me... je bent begonnen met Catharina. en nu heb je Catalina Het zal wel het laatste zijn. Ja, 73. Hè, was, 73, was, dus was dat, dat is nu zo'n zo 47 jaar. Ja, zo, en, en nu dit, en nu, dit Maar ik heb nog wel plannen, ik ben nu aan het lezen... maar echt ontrafelen wil ik niet. Ik wil wel dat... Uh, dat stel ik mij als doel. Ik ben niet de grootste wetenschapper... maar ik denk wel dat ik kan schrijven... en mensen uh, over die oudheid dingen... Uh, duidelijk kan maken en... en dat stel ik mij als doel. Nou, ja. Wat zou je dan bijvoorbeeld nog... Uh, aan uh, de mensheid willen overdragen... uit die oudheid? Wat is dan iets waarvan je zegt... begrijp nou goed hoe waardevol dat is? Nou ja, Ik wil dus vooral laten zien... en dat heb ik al gedaan... maar dat wil ik ook nog in een volgend iets uh, doen... dat <coughs> die oudheid... Hmm. die moet je niet zien als een betoverde werkelijkheid... maar die moet je ook zien als... de gewone <coughs> werkelijkheid... die jij en ik ook hier zien... alleen... Uh, uh, nou ja, wat we net al gezegd hebben, met dezelfde eigenschappen. En dat wil ik laten zien op verschillende manieren. Dus er is ontwikkeling, uh, maar tegelijkertijd... Uh, zoals Paul Simon ooit zo mooi zong... After changes upon changes, we still remain the same. Nou, dat is dat, zo is het ook. En dat wil ik ook duidelijk maken. Dus je moet niet, en dat zie ik nu ook in het onderwijs... als ik zie mijn kleinkinderen die dan uh, Latijn en of Grieks krijgen... dan zie je dus ook dat die leraren dus ook nu daar... Goed aan doen. Een ik... gewetensvraag, Vick. Vinden die kinderen dat leuk? Facebook, noem het maar op. Uh, audiovisuele, digitale, toverdozen. Ja, maar dat hebben Vinden ze het. dat ja, Latijn dat en dat Grieks leuk? Ja, die vinden dat leuk. Die vinden dat leuk. Ik bedoel, ik... Wat vinden ze daar leuk aan? Nou, als ik met mijn kleinkinderen in Rome loop, dan vinden ze dat geweldig. En die scholen, en dat is bij klassici, daar heb je over het algemeen goede leraren. Waar ik me wel zorgen over maak, is dus bijvoorbeeld voor de beta-vakken. Hmm is het moeilijk om goede leraren te krijgen. Omdat die gaan allemaal bedrijfsleven of uh, de industrie in. En voor klassici is het of leraar of de universiteit. En die leraren, die zijn echt goed opgeleid. En die, die, die, die, die, die houden van hun vak. En dat vind ik ook het leuke van die klassici. En die, die behandelen geen hypes, die proberen... En, en hoe komt het dan dat aan de kant van wiskunde, noem het maar op... de exacte vakken, die, die, die, die, die leraren minder charismatisch... minder nou ja, mooi les kunnen geven? Dat komt ook omdat... De, de, de keuze is veel minder. De, mensen, de, de hele goede gaan ook naar het bedrijfsleven. Die vluchten, die vluchten weg. En, en, en er zijn wel goede natuurkundigen en scheikundigen. Maar, maar het is moeilijk om een, om een goede leraar te krijgen. Je hebt vaak onbevoegden ja. die mogen al komen. En alle klassici die... Ik, ik ken veel klassici die leraar zijn. En die zijn allemaal bevoegd. Ja. En die doen ook hetzelfde als wat ik doe. Oké, okay, dus er is nog van alles te vertellen. Maar waarom lees je eigen vrouw je boeken niet? Uh, nou ja, die... Daar vertel ik altijd alles. Als ik s'avonds dan beneden kom, dan kom ik beneden. Oh dan... nee toch, zo man. Dan ga je haar... Nou, dan gaan wij nog samen zitten. En dan kijk ik, dan moet ik wel kijken. Dan kijk ik na twaalf, want we gaan laat naar bed. Dan gaan we gaan een nu of één naar bed. En we slapen tot half elf. Dus ook dat, is dus een heel ander leven. En dan kijken we inderdaad nog wel eens pauw nog de herhaling. Dan moet ik er wel bij zeggen nou, Maar dan ga jij haar zitten vertellen. Nou, dan, jouw... dan zeg ik er. vanavond weer iets gelezen. Behalve als iets heel... Uh, ...pregnanties. Ja. Dan wil ik het wel aan Marjan vertellen. Ja. Maar, maar dus tegen de tijd dat het boek uitkomt... ...denkt zij er nou gelukkig mee, vind ik. Nou, ze leest ook wel eens dingen, maar niet meer allemaal. Ze denkt ook van... <laughs> ...ze pest men er wel eens met alweer... ...History of Antiquity... ...The Ancient Greeks and Romans... ...en nou ja, maar ze is er ook aan gewend. Ja. Ja, ja. ja, alles went, behalve vent, zei een ja, Kronenberg ja. geloof ik. En, en morgen bijvoorbeeld, dan heb ik morgen een lezing in Elburg. En dan uh, rijdt zij, vooral omdat ik er terug ben, dan ben ik best... Uh, dan geef je je twee uur lang bij zo'n lezing. Ja. En dan rijdt zij terug. Uh, ja, ja en dan, en dan, ja. En, en nou ja, dan hebben we het erover. Dan hoor ik of het goed ging of niet. Want zij is wel mijn meest uh, eerlijke kritica. En, en, en wat, wat zegt ze wel eens? Nou, ze Peter? zegt wel eens, je was vanavond minder op dreef dan andere keren. Ja. Dat kan. En ze, ze noemen haar ook wel eens de geheime redacteur buiten de deur. Ja. Hè? ja dat, wat doet ze dan? Met... Nou, zij heeft dan met, met Rob ook contact. Eh, dat is jouw redacteur, officieel mijn, Rob Zweedijk, mijn redacteur. En die kunnen het ook heel goed met elkaar vinden. En eh, ja, Marjan heeft toen ooit, toen ik eh, het woord KL eh, klootzak riep... heeft Marjan <laughs> eigenlijk gezorgd dat je zat er voorkomen naast. Dat is mijn lichte ontvlambaarheid. En nu is Rob ja, een van mijn beste vrienden. Ja, ja, ja. Hey, en als dan die laatste ademtocht eraan er, er komt... Uh, en je leven voorbij is... wat is dan de waarde ervan geweest, de zin ervan geweest? Mm, ik denk niet dat het allemaal zoveel waarde heeft. Je moet er ook niet te zwaar aan tillen. Ik bedoel, ik heb een, een leven gehad... ik heb hopelijk ja, mensen iets van die oudheid geleerd. Een paar mensen gesticht. Een, een paar mensen, ja, gesticht. En ik ben een goede opa geweest en goed voor mijn kinderen... En, uh, Well, mijn kinderen moeten altijd wel om hem lachen, dus mijn zoon zegt... Ja, ja wat ik... van, Ja, pap. Kun ja. je nog steeds over die oudheid al wat nieuws vertellen? <laughs> en dat is een, een Bertha man een, ja. een Delftenaar. Ja, wat ik, wat ik geweldig vind, is, is de energie die van jou uh, afknalt. Dat ja, is maar dat echt... komt ook door het vak. Man. Het is ook heerlijk. Ik bedoel, ik was vanmiddag nog bij boekhandel Atheneum... en dan zie je daar wat er komt en dan denk ik... ja, ik zit toch in de traditie van mensen die daar... Uh, uh, alles over doen. En dat, ja, vind, ik, en dat vind ik heerlijk. Ja, ik vind het, uh, en als ik gewoon in die traditie kan blijven, dan ben ik tevreden. Het is, het is genieten. Je zit soms tegenover mensen van 21 die een spreektempo hebben dat 50% onder dat van jou ligt. Uh, pak even de tegel bij. Uh, ja. Ik ga straks horen wat je ons wil meegeven. Goed, gehakt recept of iets anders. Na half negen langs de lijnen in omstreken met Robert Meder en Renze Klamer. We gaan afscheid nemen van de man die de oudheid zo mooi tot leven weet te wekken, Vic Meijer. En dat doet hij met deze woorden. Quo usque tandem? Hoe lang nog? <laughs> nou, uh, de volgende keer zie je hier gewoon weer. Dus dan uh, gaan we door. Uh, desnoods tot uh, middernacht. Prima. Tot de feest. Hoi. dankjewel. Dank meneer Meijer, dit was aflevering 1474. Morgen Morgen praat Petra Postel met Narsing Balwansing over zijn TV-serie Verlossing in Varanasi. Een drieluik over Hindoeïstische doodsrituelen. Tot dan. NTR Speciaal voor iedereen.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 Check Digitalradio.nl. Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. NTO Radio 1. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is kritisch over de tweet van de Amerikaanse president Trump, waarin hij Rusland waarschuwt voor een aanval op Syrië. Blok noemt zijn woordkeuze ongepast. De minister wil dat de VN toegang krijgt tot het gebied en dat er snel een wapenstilstand komt. Verschillende zorgverzekeraars sturen informatie over het surfgedrag van hun websitebezoekers door naar Facebook, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij mensen die op die site zoeken naar informatie wordt ook een plugin geladen. Daarmee kunnen de verzekeraars hun potentiële klanten online advertentie tonen saudi arabië heeft drie raketten van de Jemenitische Houthi-rebellen onderschept. Het was de vierde aanval van Houthi-rebellen in een paar maanden tijd. saudi arabië bestrijdt met een coalitie van Soenitische bondgenoten de rebellen... en voert al drie jaar zware bombardementen uit op Houthi-doelen in Jemen. En de rechtbank Noord-Nederland is enthousiast over een proef met de spreekuurrechter. Daarmee wordt een snelle oplossing gezocht in kleine kwesties. De spreekuurrechter behandelde tijdens de proeftijd de afgelopen anderhalf jaar... 55 geschillen, waarvan 80% werd geschikt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Herman Wechter en Robert Meder. Ja, goedenavond. De komende 2,5 uur zijn we bij u met veel sport En natuurlijk de mooie verhalen. In de Champions League hebben we de returns in de kwartfinales. Real Madrid tegen Juventus en Bayern München tegen Sevilla. En de basketballers van Donar uit Groningen spelen hun halve finale... in de Europa Cup tegen de Italiaanse club Rijer Venezia. Facebook is vandaag volop in het nieuws. Topman Mark Zuckerberg wordt opnieuw aan de tand gevoeld... door Amerikaanse congresleden. En vanavond is het Bye Bye Facebook event van Zondag met Lubach. We praten er zo over met Expert Krijn Schuurman. en straks het bijzondere verhaal van een Nederlandse vrouw die boksles geeft aan gevangenen in Zuid-Afrika. Maar eerst maar eens even kijken bij basketbal de halve finale van de Europe Cup. Leon Kersten hoe is de sfeer? Ja, goedenavond. Nou, de sfeer is eigenlijk best lekker in Venetië. Want daar is Donar uit Groningen helemaal naartoe gereisd voor die halve finale. En Venetië, dat is de huidige kampioen van de Italiaanse Serie A. En uh, die zijn in de Europa Cup terechtgekomen. De Europe Cup, omdat ze in de Champions League zijn uitgeschakeld. In de allereerste voorronde deed Donar daar ook aan mee. Maar die werden voor het reguliere seizoen uitgeschakeld. En dan, ja, ineens krijg je zo'n affiche. Uh, Venetië tegen Donar Groningen. We zijn nu een minuutje bezig. En uh, Donar kijkt tegen de achterstand aan. 3-0. En je vraagt naar de sfeer. Het is, een, uh, het is een soort opgeblazen hal. Zo moet je het voorstellen. Waar 3500 man in kunnen. Die zitten er net niet. Ik, ik denk dat er nog 100 rode stoeltjes over zijn. En er zijn 100 mensen uit Groningen meegereisd. En die hebben de hele dag al veel plezier. Ik ben ze in uh, downtown Venetië tegengekomen. Ze zitten nu achter mij. Dus als het dadelijk beter gaat met Donaar. Dan zult u ze vast horen. Want uh, inmiddels is het uh, 4-0 voor de thuisploeg Venetië. Ja en dat Venetië is ook gewoon de favoriet in uh, dit tweeluik. Want we spelen eerst in Venetië vandaag en volgende week. Donderdag in Groningen. Het doel voor Donar is natuurlijk om een zo goed mogelijke uitgangspositie neer te zetten. En als je mij dan vraagt wat is goed. Nou alles binnen een nederlaag van 10 punten verschil. Daar kun je best mee thuis komen volgende week. Om dat goed te maken in dat knolsgekke Martini Plaza. Nu Jean Cunningham omhoog voor de eerste score van Donar van deze wedstrijd. Maar er wordt op hem een fout gemaakt. Mag hij naar de Vrije Worplijn. Dat Venetië is een hele atletische ploeg. En u hoort ze nu achter me, die Dona-mensen. Want de ploeg heeft het dus even nodig, dus 0-4. Venetië is een hele atletische ploeg. Veel kwaliteit, een begroting van 4,3 miljoen euro. En Groningen is gewoon echt een goed team. Voor Nederlandse begrippen zeker. Maar een begroting van 1,6 miljoen. Nou, hè, dan weet je wel wie de favoriet is. Uh, maar Donaar kan fysiek spelen. En daar hebben de Italianen een hekel aan. En nou ja, de komende anderhalf uur zullen we zien hoe die wedstrijd zich ontwikkelt. Kan Donaar de stempel op de wedstrijd drukken? De eerste punten zijn in ieder geval binnen. Dat was Sjan Twee vrije worpen. En dan we hebben bijna twee minuten gespeeld... en is de stand tussen Venetië en Donau 4 tegen 2. Goed, ben benieuwd hoe dat gaat eindigen. Spannend wordt er zeker. Dan een grote verrassing is het niet bij Henk Vrezen is ontslagen als trainer van Vitesse. De club voerde al een paar dagen crisisoverleg... naar aanleiding van de slechte resultaten. En vandaag kan dan eindelijk het onvermijdelijke nieuws naar buiten. Vervelend voor Vrezen, maar bij Omroep Gelderland... vertelde hij dat hij er niet door uit het lood is geslagen... Ik denk zoals ik altijd ben geweest, uh, zowel in positieve als, als minder positieve zaken zoals dit. Ik heb eigenlijk uh, nagenoeg alle scenario's uh, in mijn hoofd. Uh, niet heel veel waar je door verrast wordt en, en nogmaals in positieve en, en in dit geval in minder positieve dingen. Dus wat dat betreft, uh, ja gewoon normaal eigenlijk. Jij zegt dit hoort bij sport, dit is topvoetbal. Als je matige prestaties overlegt, dan kan dit gebeuren. Ja, voor een club als Vitesse. Ja, vind ik wel.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 Uh, ja, weet je, ik heb een groep van 24, 25, als ik, als ik nog een paar jonge jongens erbij neem. Uh, met het gros is het super. Wat zeg je dan, op zo'n ochtend? Ik heb gezegd, oké, okay, het eindigt voor mij hier. Maar het kan beter voor jullie niet eindigen. Hè? Je bent het uh, naar, de, naar elkaar verschuldigd, naar de club verschuldigd. Maar vooral naar jezelf. En, uh, dus je moet gewoon de play-offs halen. En je moet hem ook winnen. Weet je? En dat geeft een bepaalde druk, maar dat hoort bij Topsport. Uh, ook niet onbelangrijk... Uh, als jullie me winnen, dan deel ik nog mee in de bonus ook. Dan moesten ze uiteraard om lachen. Maar goed, uh, nee, de realiteit is dat ik die jongens het beste gun. Het zijn waanzinnige gasten. En, uh, en soms is het gewoon, uh, dan lukt het gewoon even niet. En uh, ja, nogmaals, dan is er, moet er begrip zijn voor allerlei keuzes... die mensen kunnen maken. Zo simpel is het. Henk Frezer, was dat. Dan naar de directie van Vitesse, volgens directeur Joost de Wit... Uh, moest hij wel ingrijpen, omdat het halen van de play-offs... om Europees voetbal in zijn ogen anders in gevaar zou komen. Exact, dat is uh, exact de reden. Wij uh, de teleurstellende resultaten van de laatste weken. Ja, hebben ons doen besluiten dat er iets moest gebeuren. Uh, gewoon wachten was geen optie meer. En er moet beweging in het team komen. Uh, ze moeten doordrongen zijn van het feit... dat de doelstelling van Vitesse gehaald moet worden. En daar was Vrezen niet meer toe in staat. Uh, wij denken van niet. Wij denken dat die beweging ontstaat door, door, deze, door dit besluit te nemen. Hoe teleurstellend het ook is. En, uh, en op, uh, op, uh, met deze nieuwe staf verder te gaan. Ja, Vitesse had al een opvolger van Vrezen. Dat is de Rus Leonid Slootski. Maar die komt pas na de zomerstop naar Arnhem. Het uh, huidige seizoen wordt nu afgemaakt door Edward Sturing. De vierteste man in hart en nieren was al assistenttrainer en hoefde maar heel even na te denken toen de club hem vroeg. Kijk, we hebben samen. Uh, daar was ik mede verantwoordelijk voor. We hebben samen de KVB-beker gewonnen. Maar we zijn ook samen in deze situatie terechtgekomen. En daar ben ik ook mede verantwoordelijk voor. En dat besef ik te degen. Aan de andere kant, ik ben een clubman. Ik zit 25 jaar bij deze club. En als de club je dan vraagt om te helpen... ik heb in die 25 jaar de club nooit geweigerd om te helpen. En dat heb ik nu ook niet gedaan... En als ik daarvoor sta... En ik heb het in moeilijkere situaties moeten overnemen. Ook Degradatie in en zo. Degradatiegevaar. Het voortbestaan van de club in gevaar. Wat dat betreft is deze situatie eigenlijk een luxe situatie. En daar wil ik alleen maar mee zeggen van... We kunnen niet degraderen of zo. Dus het, het gaat om het halen van de play-offs. En dat het is gaat om... verder. Het gaat om het halen van Europees voetbal. Ja, halen play-offs, halen Europees voetbal. Dus ook belangrijk. Maar ik kan je vertellen... Als je voor het voortbestaan van de club moet vechten... Bij Twente, wat nu bijvoorbeeld een trainer moet doen... Ja, dat is vele malen zwaarder. En dan de Champions League, de kwartfinales. Vanavond de returns Bayern München tegen Sevilla... en Real Madrid tegen Juventus. De vraag die hier natuurlijk boven hangt... en die houtkamp is... wordt het net zo'n verrassende avond als gisteravond? Oh, ik heb genoten gisteravond AS Roma tegen Barcelona. Barcelona dacht er al te zijn... En dat bleek dus van niet. En vanavond heb je precies zo'n situatie. Want kijk naar de wedstrijd Real Madrid-Juventus. Dat is in principe de wedstrijd die we mee zullen volgen. 3-0 de eerste wedstrijd met die geweldige goal van Ronaldo. Die Ruk hier. Twee keer Ronaldo, één keer Marcelo. 3-0 dus in, bij Juventus. In Turijn, uh, ja, daar zeg je nou, thuisspelend uh, Real Madrid. Dat is een kansloze zaak voor de Italianen. En in principe is dat ook zo. Want kijk naar de laatste uh, 40 thuiswedstrijden in de Champions League van Real Madrid. Hebben ze er eentje verloren? Van 40 thuiswedstrijden, de laatste 40. En die ene was in het uh, seizoen 2014-2015 4-3 verlies tegen Schalke 0-4. Uh, is er nog iets belangrijks in de opstelling. Verandert in ieder geval. Gareth Bale speelt in plaats van Benzema. En Vallejo speelt in plaats van de geschorste Ramos. En bij Juventus. Uh, Iguain natuurlijk in de spits. De Argentijn, die zes jaar bij Real heeft gespeeld. En uh, Mario Mantzukic, de Kroaat, speelt in plaats van Dybala. Want uh, ook die is geschorst. En dan hebben we nog een tweede wedstrijd. Bayern tegen Sevilla. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Bayern won uit, in Spanje dus. Met uh, 2-1. Hij speelt nu thuis in de eigen uh, uh, arena. En dat, uh, dat moet allemaal goed komen. Met natuurlijk Robben in de basis. Arjen Robben speelt afgelopen weekend het kampioenschap gezien van Bayern München. En nu gaan ze gewoon door, als het allemaal goed gaat, naar de halve finale. We beginnen met het volgen van Real Madrid tegen Juventus. Maar mocht er gekke ontwikkelingen zijn bij die andere wedstrijd, dan schakelen we gewoon over. De bandleden uh, hebben lang getwijfeld. Zullen we Don't Chase Change van in uh, excess uh, cover of It's my life van Tok Tok? Ze kozen voor het laatste en werd in heel veel landen een grotere dan het oorspronkelijke uh, nummer. Dus het was ja. een goed idee, ja, uh, commercieel gezien zeker. Goed, dan gaan we naar het basketballen: Venetië tegen uh, Donar. Het verschil mag 10 punten worden van uh, Leon Kersten. Yes. Zitten we nog binnen die range. Ja, het grappige is, we horen net die plaat. En ondertussen staan die honderd mensen uit Donar heel hard te zingen. Want het was een time-out van de Italianen. Want ja, die begonnen heel goed aan de wedstrijd. De vorige flits was uh, 4 tegen 2. Dat viel nog wel mee. Maar daarna werd het 15-4. En leek de marge op te lopen. Maar dat was een time-out van de Italianen. En dat was met reden, want ondertussen is het 17-14 nog maar. Want Donar heeft het schot gevonden. De Italianen staan in de zonneverdediging. Daar had Donar vijf minuten lang grote moeite mee. Maar ondertussen drie drie punten verder is het gewoon een wedstrijd hoor. 17-14, nu in drie punten van de Italianen. Ja, die gaat er ook gewoon in. Het is wel al hun twintigste punt in 17 minuten basketbal. Dus als je een probleem wilt aanwijzen, dan is het toch wel de verdediging van Donar, Want die punten die, die krijgen ze iets te makkelijk tegen. Ondertussen dus wel 14 punten gemaakt. De bal wordt rondgepakt. Paslits wordt gezocht onder het bord. Uh, die wordt gevonden in de grote Kroaat in chronische dienst. Burgess met de driepunter en die zit er ook in. Dus is tweede driepunter op rij. Ja, dat Groningen doet gewoon mee bij de kampioen van Italië. 20 tegen 17. Een hoge score in deze Europacup-wedstrijd. Het zijn natuurlijk twee teams die elkaar alleen van de video kennen. Uh, Erik Braal, de hoofdcoach van Groningen, die heeft mij verteld dat hij zes wedstrijden gescout heeft. Heeft rondgebeld naar ploegen die tegen dit Venetië hebben gespeeld. Heeft natuurlijk wel zijn huiswerk goed gedaan. Maar ze spelen niet tegen elkaar. En Italia, Italië is gewoon een hoger niveau dan Nederland. Maar Donar speelt heel goed mee in deze wedstrijd. Nog twee minuten tot het einde, eerste kwart. Frenkie leidt 20 tegen 17. Kijken we naar de kwartfinales van de Champions League en die houtkamp, de wedstrijden Bayern München, Sevilla en Real Madrid, Juventus. Ze zijn begonnen. Klopt, allebei nog 0-0. Uh, Ronaldo heeft zijn eerste uh, poortje al uh, gegeven aan Matias Kiljo, die uh, daarvan baalde, maar het heeft uh, verder niets opgeleverd voor uh, Real Madrid onder leiding van Zinedine Zidane met Ronaldo. Heb je toch wel over een enorme grootheid? Alle wedstrijden dit seizoen in de Champions League heeft hij gescoord. Het is ongelooflijk. En als je kijkt met zijn 33 jaar... heeft hij uh, uh, in uh, 119 Champions League wedstrijden... of 119 doelpunten gemaakt... in 149 Champions League wedstrijden. Nu is Juventus meteen weg. Goeie kans. En een goal. Ho -ho! Het begin is geweldig. En gaan we hier een hele rare hele rare avond krijgen... zoals we dat gisteren ook hadden met AS Roma. Het wordt 1-0 voor... Uh, Juventus En de goal is van Mario Mandzukic, de Kroaat. Hij speelt omdat Dybala geschorst is. En al heel snel, nou nog geen twee minuten gespeeld. Anderhalve minuut is het 0-1. En ja, het was dan wel 3-0 uit voor Real Madrid in Italië. Maar ja, we hebben gisteren ook gekkere dingen gezien. En ook vorig jaar hebben we hele vreemde dingen gezien. Maar het is een goede goal hoor van Mandzukic. Goed aangespeeld bij de tweede paal. En dan uh, is dus Real in last en uh, gaat de bal nu over de zijlijn. 1-0 dus, Juventus leidt in Madrid tegen Real Madrid. En 0-0 bij die andere wedstrijd. Goed, nou, wat een begin zeg, Dat gaat nog wat worden. Op dit moment, uh, ook zo'n mooi live event trouwens. Goed te volgen op de diverse uh, social media ook. Uh, wordt Facebook-topman Mark Zuckerberg uh, het vuur aan de schenen gelegd... in het uh, Amerikaanse congres. Om 8 uh, uur verwijderde Ajan Lubach zijn Facebook-pagina... van Zondag met Lubach... Waarschijnlijk samen met een aantal mensen die meededen aan zijn Bye Bye Facebook event. Aan tafel, tech-expert Krijn Schuurman. Dag Krijn, goedenavond. Goedenavond. Heb jij uh, trouwens uh, je Facebook-pagina al... Uh... Nee, heb ik niet gedaan. Overigens ook niet aangemeld. Dus uh, dat kan ik oh. in ieder geval oh. niet uh, oh, oh, verwijderen. <laughs> uh, hoe schat jij in dat die actie van Lubach uh, uh, wordt opgepakt? Heb jij enig idee hoeveel mensen daar mee gaan doen? Nee, dat is helemaal de vraag. Het wordt in ieder geval goed opgepakt uh, in de media. Dat is ook altijd uh, de kracht geweest van zijn items. Overigens vooral ook door Facebook. Als je ook kijkt naar de kijkcijfers en dan ziet hoeveel mensen uiteindelijk een item gezien hebben... dan is dat vaak minstens zoveel, omdat je het op Facebook voorbij ziet komen. Dus in die zin is het best wel opmerkelijk dat iemand die zoveel gebruik heeft gemaakt van het platform... nu zegt uh, ik ben zat, wat overigens mag hoor... Uh, maar er waren 33.000 mensen die het hadden aangekondigd. Nou, hij moest het natuurlijk doen. Maar ik zat net uh, vlak voordat ik hier naar binnen liep al even te kijken. Want er zitten ook natuurlijk mensen bij die ik ken. Dus je kan zien van die 32.000 uh, zie je daar een paar hoofdjes staan uit jouw netwerk. Dan zal ik eens even kijken of die er al af zijn. Mm -hmm. Maar die zitten er allemaal nog op. Okay. Dat is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar ik denk, ja, maar uh, vaak eten... doen mensen maar uh, een klein deel van de mensen die zegt dat ze zoiets gaan doen, doet het ook dat. Hè? En bovendien je, zie je het wel gelijk. Ik bedoel, is het gelijk weg als je zegt nou ja. van ik meld me af? Je kan je zelfs afvragen dat al die mensen die hier aanmelden... dat ze een meedoen, daarvoor moeten ze nog op Facebook zitten... om met dat feestje mee te doen. Ja, ja, uh, dus ja, je zit in een soort vicieuze cirkel... en uh, dan blijkt ook maar weer hoe moeilijk het is om, uh, om iets te missen. Want waarschijnlijk willen mensen misschien wel tot twaalf uur... het feestje blijven volgen, als je het zo mag noemen. tot die ja. tijd zitten ze er in ieder geval nog op. Dus ik verwacht er wat dat betreft eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Paniek bij Facebook? Ik denk het niet. Nee, niet Ik echt, denk uh, dat uh, nou ja, Zuckerberg heeft andere dingen aan zijn hoofd heeft. Misschien hè, dat, die, dat filmpje van uh, America First, uh, Netherlands Second... dat heeft dan wel de US bereikt of dit uh, Amerika bereikt. Ik weet het niet. Ja, niet echt. Ja, het is wel goed getimed. Want uh, ja, we zeiden het al, een hoorzitting vindt op dit moment uh, plaats in het uh, congres. Jij hebt de afgelopen uren uh, meegekeken. Wat, is, wat valt je op? Nou, er zijn, er zijn een paar dingen. Sowieso, het niveau is beter dan gisteren. Dat moest ook haast wel. Uh, ik weet niet of het hier te sprake is gekomen. Maar uh, als ik het een beetje neerzet, dan zaten een aantal uh, oude mannen vragen te stellen aan Zuckerberg. Dat is uh, zeker te sprake gekomen, maar vertel vooral. Nou ja, goed, dit is natuurlijk een beetje beeldschetsend... Um, omdat je dan naar zo'n stream zit te kijken... maar daar werd bijvoorbeeld op een gegeven moment de vraag gesteld... ik citeer hem even met Engels, wat jullie goed vinden. How do you sustain a business model... in which users don't pay for your service? En als je Zuckerberg zeggen senator, we run ads... En dan kijkt de senator op en hij zegt, I see. Oftewel, hij vraagt, wat is eigenlijk het businessmodel van Facebook? Uh, ja, advertenties. Maar dat hij dat niet weet, is nog één ding. Maar dat is de hele reden waarom ze daar zitten. Namelijk dat hij zoveel data verzamelt en of dat allemaal wel goed is. Dan vraag je je toch af uh, wat hij daar zit te doen. Dat zal hij zichzelf ook hebben afgevraagd. Dus gisteren ging eigenlijk redelijk soepel. Uh, vandaag krijgt hij wel iets meer vragen. Wat bijvoorbeeld opviel, hij zegt dat hij zelf ook slachtoffer is van die hack, als we het zo mogen uh, noemen. In ieder geval het doorverkopen van die data waar het om gaat... die 87 miljoen gebruikersgegevens... Uh, althans van 87 miljoen uh, personen uh, die in handen is gevallen... waar dan mogelijkerwijs de Amerikaanse verkiezingen mee beïnvloed zijn. is ook nog maar de vraag of dat effectief is overigens. Maar hij zegt, ik hoorde daar ook bij. En ik dacht, er gebeurde niet zoveel. En ik dacht ook, zou dat echt waar zijn? Of is dat bedacht van, nou, als jij nou zegt dat je ook slachtoffer bent... dan. Uh, dan geef je daarmee aan dat het ons allemaal kan overkomen, zelfs de baas zelf. Maar er werd niet op doorgevraagd, waarschijnlijk was er zo strak bedacht wat je wil vragen. Je hebt ook maar vier minuten per persoon, uh, dat als je een vraag maar lang genoeg stelt... of het antwoord lang genoeg houdt, dan kan je al niet doorvragen. Maar is dat, is dat niet te checken of, hij, of, of, zijn account ook ge, ook, of zijn gegevens ook gedeeld zijn? Dat zou toch te onderzoeken moeten zijn? Ja. Goeie vraag. Je kan het in ieder geval van jezelf bekijken. Dat is dan vandaag wel uh, bekend geworden... dat je kan checken of je erbij zit. Waarschijnlijk staat overal. Dus Ze zijn heel voorzichtig geworden met zekerheid. Uh, dus nou, misschien dat er mensen opduiken. Het is natuurlijk nog redelijk vers, uh, dit nieuws. Maar het werd niet zo groot opgepakt. Wat wel interessant was, vond ik, is dat ze zeggen... dat ze openstaan voor regulering. Ja. En dat is typisch iets waar je normaal gesproken van zegt... Nou, dit past niet bij dit bedrijf. Aandeelhouders vinden dat ook helemaal niet prettig. Je wil juist alle vrijheid hebben. Um, maar goed, misschien zegt hij dat wel... omdat hij denkt, dat gaat waarschijnlijk toch gebeuren... Gebeuren. Als hm. ik nu zelf zeg, ik sta er voor open... dan nodig je jezelf eigenlijk uit aan tafel... en dan ben je er in ieder geval bij... Uh, als die regulering gemaakt wordt. Dus, uh, maar goed, dat was in ieder geval wel uh, een opening, denk ik. Nog even, uh, want we hebben nog heel kort... De, er is een crowdfunding gestart om hives weer terug ja. te kijken... Ja. terug te krijgen... Nou, die verbaast me niet. Is ook wel eens vaker ter sprake gekomen als ik hier te gast was, als we het over hadden. Omdat we zeiden: ja, die Amerikanen hebben onze data en zo. Dat je dacht: zou het niet gewoon weer eens lekker binnen Nederland, gecontroleerd, veilig? Uh, dus wie weet. Het is overigens niet live zelf, hè, maar uh, wie weet. Het klinkt natuurlijk wel charmant. Je gaat er bijna naar terug verlangen. Daar zaten we ook met, uh, met 9 miljoen mensen op. Ja. Uh, ja. Dus uh, ja, wie weet. Ja. Ik weet niet hoe serieus het is. Maar het geeft wel aan uh, dat we er een beetje angstig voor zijn geworden. Maar goed, we doen het allemaal zelf. Hè, dus uh, ja. We ja. hebben uh, ja. even op de website gekeken en. Uh, het is nu een of ander spelletjes dingetjes is het geworden, geloof ja, ik. Is. Ja, is Het heeft niks meer met, uh, met vroeger te maken. Nee, ja. nee. Maar goed, dan vraag ik me toch wel af... Hè, met al het gedoe rondom Facebook, veel negativiteit... Het lijkt allemaal nog mee te vallen met mensen die zeggen... ik, ik stop ermee. Ja. Gaat er dan echt iets veranderen? Ik, uh, ik denk niet zo. En uh, er was ook ophef over het feit dat Facebook je volgt op andere sites. Er is net een onderzoek geweest van de NOS. Dat blijkt dat zorgverzekeraars bijvoorbeeld ook omroepen. Die hebben allemaal die pixels, zoals dat dan heet. Die willen allemaal ook gewoon goede advertenties op Facebook hebben. Dus we doen er ook allemaal aan mee aan allebei de kanten van het spel. Ja. Goed, jij blijft het volgen. Zeker. Als er nieuws is, dan horen we dat van je. Yes. Dankjewel. Voor nu. Gaan we naar Rijnoud, hè? Ja, verslaggever Reinhard Meijer die zit vandaag tot over zijn oren in de poep. U hoort het goed. Het is namelijk Nationale Poepdag. Dat heeft u vast wel ergens gehoord vandaag. In Artis Micropia is daarom de Tour de Poep gelanceerd. In het Amsterdamse Museum voor Micro-Organismen willen ze laten zien dat het niet alleen maar een stinkende smurrie is. Onze Reinhard ging er naartoe voor een luchtige reportage met laborant Ruben Jansen. Ik ga je vandaag wat vertellen over de Tour de Poep. Jij weet alles van poep? Wij weten heel veel van poep hier bij Micropia. En uh, een aantal dingetjes willen we op deze Nationale Poepdag uitlichten. Poep is natuurlijk mega interessant. En daar kun je van alles uit herleiden. Ja, want dat is het gewoon vandaag. Hè? Nationale Poepdag. Ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk. Maar het bestaat. Het bestaat inderdaad. Het is in het leven geroepen door de uh, Maag-Darm-Leverstichting. Die doen dat nu al een aantal jaar. Wat heb jij zelf met uh, poep? <laughs> Goeie vraag. Um, nou, ik... Uh... Zo, goede vraag zeg. We gaan naar binnen. Ja, leuk. Wat gaan we doen? Vandaag speciaal gaan we kijken naar alle microben die belangrijk zijn... of die interessant zijn voor je poep. We zijn hier met de lift naar boven gegaan... waarin we dus ondergedompeld worden in de microbenwereld. En in de poep? En in de poep, daar komt iets verder op. Nou, volgens mij zie ik hier stel darmen. Dat klopt, hier zien we een darmstelsel van uh, een gemiddelde persoon. Helemaal hier bovenaan begin je natuurlijk met uh, al het eten wat je, wat je eet. Daar begint het verhaal eigenlijk al. Want uh, poep is niet alleen maar etensresten, maar zijn natuurlijk al je darmbacteriën bij elkaar ook. En dat begint al vanaf je maag, je dunne darm, je dikke darm uiteindelijk tot je poep. Maar is dit een echte darm? Dit is een echte darm, ja. Die is geprepareerd. En wat zien we hier daarnaast? Een soort vitrinekast... met allemaal potjes erin. Zijn het allemaal verschillende soorten poep? Stukjes poep, inderdaad. En uh, wat we hier vooral willen laten zien... is de diversiteit aan poep die er bestaat. Ik zie hele grote stukken poep, maar ook hele kleine keuteltjes... hier zo, van een rups. We zien hier inderdaad van de paasje rups de poepjes... en die zijn natuurlijk heel erg klein. Helemaal is het vergelijkt met de poep van een olifant... die we hierboven zien. Uh, zo zie je hoe divers in kleur en in vorm en in uh, structuur poep kan zijn. De bedoeling van Tour de Poep is ook mensen laten zien... dat poep veel meer is dan gewoon poep, hè? Absoluut. We willen hier aangeven dat poep ook veel zegt over je... Uh, darmen, vooral ook de microben in je darmen, en dus het effect wat zij hebben op de rest van je lijf, en dat dat uh, misschien nog helemaal, helemaal niet zo bekend is. En ondertussen kunnen we een paar keer lachen om het woordje poep. Dat kan altijd. Wil jij zelf op deze bodyscan gaan staan? Maar wat heeft dat met poep te maken? Om naar de poep te kijken, is het natuurlijk ook heel goed om naar je darmen te kijken. En we, wie maken die poep nou eigenlijk? Wie uh, zorgt ervoor dat de poep eruit komt, zoals die eruit komt? 178 biljoen microben gevonden op en in mijn lichaam. Klopt. Als mens. Dat is veel. Dat is enorm veel. En dat is zelfs uh, meer dan de eigen cellen die je hebt. De dunne darm, daar klikken we even op. In de dunne darm komen wel 10 miljoen uh, bacteriën voor per milliliter. Vergeleken met de dikke, da dikke darm is het nog niks. Zo, we vinken de dikke darm aan. Ja. Dikke darm. In de dikke darm zit echt de grote meerderheid van je uh, microbiome, zoals dat heette. Dus de, al je darmbacteriën bij elkaar. En daar zitten onder andere bacteriën die je helpen met vitamine produceren. Bacteriën die je helpen om je vochthuishouding te regelen... maar ook bacteriën die bijvoorbeeld je immuunsysteem trainen. Wat zegt dit in relatie tot poep? Hier wordt dus al een groot deel van je poep gemaakt. Dat betekent dat het zowel bestaat uit de afvalresten van je eten... als uit een heleboel van deze bacteriën... die zich maar vermenigvuldigen en vermenigvuldigen. Ik zie hier volgens mij een microscoop staan. Hier kun je een normale darmbacterie zien. Eentje die heel veel voorkomt in je darmen. Namelijk een melkzuurbacterie. Met name interessante bacteriën omdat die je maag overleven En kunnen dus ook verder reizen door je darmen. En dan komen ze ook uit in de poep. Uiteindelijk zitten ze daar ook in de poep. Ja. Dankjewel voor alle poepverhalen. Heel graag gedaan. Ik hoop dat je nog vaak aan ons en aan mij denkt. Bijvoorbeeld als je op de wc zit een aantal keer per dag. Ja, straks zit onze Reinoud met zijn blote handen in de olifantenpoep. Goed, dan horen we dat wel weer. Venetië, Donau, 28, 27. Bayern Sevilla 0-0 en Real Juventus 0-1. Graag tot zo. Live Sport op NPO Radio 1. Ineens draait het bij PSV. Wordt het de ontknoping in de eredivisie. Ajax nu de 16 meter. voorzet. Joenen staat vrij, maar de bal! Luister zondagmiddag voor de topper PSV-Ajax. De bal valt binnen. Je hoort het hier en nergens anders. Die voorzet is goed en een hele goede bal. Live Sport op NPO Radio 1. Zondagmiddag PSV-Ajax. Het nieuws van alle kanten.